Robert Baltus met het NOS-journaal. Een volksland-interview met de leider van de actiegroep Farmers Defence Force... Mark van den Oever leidt tot afkeurende reacties. Justitieminister Jeschul Gus spreekt van openbare intimidatie... aan het adres van een politicus. Van den Oever suggereerde dat veel meer boeren... naar het huis van stikstofminister Van de Wal kunnen komen. Dat gebeurde vorige week al. D66-fractieleider Pater Notte noemt dat wangedrag van dreigboeren. Fractievoorzitter van de PLAS van de boer ondersteunt geen acties waar mensen thuis worden opgezocht. In de Noordzee, voor de kust van België, zijn twee mannen verdronken. Ze gingen in de buurt van Zeebrugge het water in op een plek waar geen toezicht was. Door de sterke stroming dreven ze af richting het zuiden naar Blankenbergen. De slachtoffers zijn twee Polen van rond de 30 en 40 jaar. Volgens de reddingsbrigade was het een zeer gevaarlijke stranddag vanwege de harde wind en de sterke stroming. Op het Noorse eiland Utenja is een monument onthuld... voor de slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik. Er staan 77 bronzen zuilen, één voor elk slachtoffer. Eigenlijk zou het monument er vorig jaar al komen, tien jaar na de aanslagen. Maar omwonenden vonden het ontwerp niet goed genoeg. Er is een derde verdachte gearresteerd vanwege de dood van een Britse journalist... en een Braziliaanse onderzoeker in de Amazone. Hun lichamen werden woensdag gevonden. Uit autopsie blijkt dat ze zijn doodgeschoten... In de zaak waren al twee broers opgepakt. Het is niet duidelijk wat hun relatie is met die derde verdachte. Bedrijven in de haven van Rotterdam verliezen miljoenen euro's door personeelskrapte. Er werken ruim 380.000 mensen en er zijn 8.000 vacatures. Het grootste deel is moeilijk op te vullen. Er wordt gezocht naar mensen die fysiek werk kunnen doen en naar juristen en civiele technici. Het weer. In het zuiden blijft het nog lang warm. Later vanavond en vannacht vooral in het noorden wat regen, mogelijk met onweer. Morgen bewolkt, soms een lichte bui en een stuk frisser. Het wordt 16 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 amsterdam Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelofaransveen 6 kilometer file. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM! nu de Nightwalk. Welkom. To Nightwalk's Mainstage. The best House, Club, Tech House, Deep House, DJs en more. Nightwalk's Mainstage. Hosted by Mario Zandvoort. Ladies and gentlemen.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 Your song for Saturday evening on Here we all once again we find ourselves in the face of adversity but what you need to know to be able to stand on is this. There is a way out. And you might not know it now, but all you gotta do is take a good look around you, and you'll find that you have the element of surprise. You see, what they're not expecting is weapons of mass destruction that we possess. We possess the thing inside of us that can destroy and that can conquer any obstacle that's placed in our way. And what might this be, you say? This, my friend, is love.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 It's the Nightwalk with Mario Zandvoort. Are you ready? On CFM. Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk... hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdag aan raad van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje mensen van dance, R&B en een beetje pop tussendorf. Laatste show nieuws, de party update. Er natuurlijk de 10 bovenbeste platen van de dansvloer. En natuurlijk eh, straks in het tweede uurtje DJ Mauser... met zijn Global Housewife, en straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië... met DJ Kelly. En vandaag, uh, ja, zomer hè? Nou ja, afgelopen week mochten we zeker niet klagen over het weer... maar het uh, weekend is het afzien uh, voor sommige mensen. Voor mij in ieder geval wel, want ik zit eigenlijk de de hele dag bij de airco binnen kijken. Een kleurtje krijgen, dat uh, willen we allemaal... maar uh, dan gaan we voor een vakantie toch. Maar ja, uh, in zo'n voort ga je natuurlijk lekker naar het strand... en je hebt je radiootje ik meegenomen of uh, je uh, DAB+. Want dat is het tegenwoordig. Nou ja, dat is het. Dat willen ze ons wijsmaken, maar ik vind de kwaliteit nog uh, niet uh, super. In ieder geval al voor zaterdagavond, The Walk, het begin van je stappenavond, door de muziek van Wongo, met de Preacher, we staan met uh, Chuck Roberts, onderweg zo meteen Jamie Coins, ook Jerry uh, Ropiero. en Dennis de Manners komt eraan. Maar eerst die in The basement, Jackson, Jax en David Pang met Do Your Thing in de David Pang Remix. En Dennis, de manager met de uh, de Tato Ticaro en Sergio Alessia's uh, remix. En daarvoor horen we Jamie Coins met Still Flexing. En ja, het weekend is begonnen, hè? Gisteren begon het al met de Pingpop. En voor een waterverdelpunt bij de ingang voor het terrein van Pingpop in een landgraaf stonden gistermiddag lange rijen mensen te wachten. Waterleidingmaatschappij Limburg deelt er gratis water uit, en dat is ook nodig. Op het zon overgrote terrein waar weinig schaduw te vinden is. De temperatuur uh, klopt gisteren op tot uh, pak een beetje 30 graden. Ja, en dan in de volle zon. Hè. En dan nog helemaal uit je padje gaan. Uh, lekker uh, uit je dak gaan met, uh, met die beestachtige muziek. Als je natuurlijk voor de houten. Uh, het is uh, voor alles wat natuurlijk. Via social media verschenen er verschillende berichten over bezoekers... die een half uur of langer in de rij moesten staan voor het water. Vanwege dit werden van tevoren al extra waterpunten op het terrein geplaatst. Een reactie laat de organisatie via Twitter weten... dat ook het kraanwater bij de toiletten drinkbaar is. Meestal is dat niet zo, maar in dit geval dus wel. Dus ja, heel weekend dus Pink Pop in Landgraven. En uh, ik weet niet of je het mee hebt gemaakt... maar uh, misschien was jij een van die mensen die gek is op de Rolling Stones... en je stond, uh, je stond in die, uh, voor de ingang eigenlijk. Uh, misschien was ik weet niet hoe dat... Uh, ik, ik, ik stond toevallig bij het a en ik zag al die mensen voorbij lopen met shirts van de Rolling Stones en ik dacht van nou, die oudjes die zijn vroeg begonnen. Maar uh, helemaal niet waar, want uh, Mick Jagger, inmiddels 78 jaar oud, uh, voelde zich afgelopen maandag enkele uur voor de show niet lekker en liet zich testen op het coronavirus. En ja, vele fans stonden toen al uh, voor het Amsterdamse stadion te wachten om aan een plekje vooraan uh, bij de barrier of bij het podium voor uh, uh, de algemene mensen, om um daar een plekje te Viele. Maar uh, ja! Ging niet door, hè? Corona. Mag je niet het podium op, uh, moest in quarantaine... en dan ook nog in Nederland. Dus, uh, maar ze halen hun concert in. In de uh, Johan Cruyff Arena op 7 juli. Zo meldt de concertorganisatie Mojo. De show van maandag die werd op het laatste moment afgezegd... zoals ik net al zei, omdat Mick Jagger uh, positief getest was... op het coronavirus. En alle kaartjes uh, van de oorspronkelijke show blijven geldig. Dus uh, 7 juli, een nieuw concert met uh, Mick Jagger. En dan hopen we dat de rest van uh, de Rolling Stones... Uh, ook niet ziek wordt, natuurlijk. Want ja, het zijn al oude mannen, hè? Ik bedoel, hij is al uh, 78. En uh, ja, de rest van de heren komt ook een beetje in die leeftijd uit. Echt. Dus uh, ja. Hè? Maar uh, als je het gemist hebt, dan kan je alsnog heen Als je natuurlijk kaartjes hebt. Zie je, we hebben zijn antwoord. Zaterdagavond een wandeling over het strand. Door de duinen. En het centrum van zon. Wat het begin van je stapavond. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn. Maar er is nog even muziek. in is flash Mob. Flash Mob, moet ik zeggen. Samen met Lila Walker. Met Feeling in Me. Daar moet je even bij nadenken, toch? He? Ja, Feeling in Me. I'm hey.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 Repeat, Ja, dat, dat hoor je wel in het liedje. Stak on. En daarvoor uh, Michael Adley en uh, Michelle Louise met Feel It. En zo werd het even tijd voor de party op dit wat voor leuke feestje. Dan gaan we vanavond op deze zaterdag 18 juni zon overgoten in Nederland. Vies warme temperaturen. Nou, ik moet zeggen, afgelopen vrijdag was het ook stralend weer. Qua temperaturen. Alleen de zon uh, die kwam pas een beetje ja, uh, tussen de wolken door. Het eind van de dag kwam niet door, maar uh, ja... En is het met zo vies bruurig warm. Maar in ieder geval vanavond in Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk de line-up ons eigen Zandgors en Raimundo En hij zoekt elke week weer uh, de dj's op die, die, uh, eh, die bij me met hem samen mogen draaien... En vanavond is het Michael Mendoza, Glamour Girl en de MC is Vanavond dus uh, in een Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Laten we doorlopen, komen we bij Club Air. Dat is vanavond Throwback every Saturday. En dat begint een uurtje hier dan om 10 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R. En dat is RB en hip-hop. Of hip-hop en RB. Het is maar hoe je het uit wil spreken. En voor meer informatie, check de website throwbackafgekort.nl of r.nl. En wie er allemaal komen, ik heb geen idee. En nog een wekelijks feestje in de Melkweg. Zoals iedere zaterdag, encore. En vanavond, LFDI 20, uh, nee, 72-hour tour with Lil little uh, Yachty. Lil uh, Yachty, dus in, uh, in de Melkweg uh, bij het feestje encore. Het begint allemaal rond de klok van middernacht, nu tot 5 uur in de ochtend. En ook dat is hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website encore Amsterdam. aan ancoramsterdam.nl of melkweg.nl Met natuurlijk uit de USA Lil Yachty en uh, wat de DJ's zijn Jeezy, Join Lee Miles Asian MK, Prime en hosted by Leroy. Dat is vanavond Ancor in de Melkweg in Amsterdam. En uh, ja, vandaag weer een hoop leuke feestjes. Natuurlijk het hele weekend hebben we Pinkpop, maar als je meer van wat uh, uh, meer dansbare muziek uh, de hele dag uh, houdt, dan uh, kon je vandaag bij Into the Summer Festival uh, 2022 zijn. Dat begon vanmiddag om 2 uur. Dus het duurt tot uh, pak een beet midden de nacht. Dat is allemaal in Zwolle. En voor de informatie, uh, je denkt, wat ik heb iets gemist. Uh, IntoTheSummer.nl En onder andere, wie waren er allemaal vandaag? Uh, Avro Bros op mainstage. Kirby, Deep Jazz Jazzborn, Le Fuente, Mr. Belton Weasel, Maurice West, Body Swing, Sick Individual, Fata Gonzalez, Freestyle Manics, uh, Sound Soundrush, Egbert, Bob Holtkamp, Orion. Nou, nog veel en veel meer. Check gewoon even de website IntoTheSummer.nl Maar ik denk niet dat je toch een nou, Je nu nog van hier Maar uh, naar... Uh, als volle moet rijden, dan, dan wordt het heel krap. TfM Antwoord, genoeg gelul. Terug, terug naar de muziek. Want daar zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Kenny Dope, presents The Buckhead. Je hoort het nu met The Bomb. These sounds fall into my mind. Bijna elke jaar wordt er weer een nieuwe remix van gemaakt. Je hoort hier op TfM Zandvoort. The Bomb.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 in New York, you know, it was this underground, this underground world. Underground. going to those clubs in New York, like these underground clubs where you would go and you'd have to look into a camera and get buzzed into the steel door and like and it was a whole thing and it was really, really fun and really... Uh,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 me. En daarvoor KPD met Klaps in New York. En zo wordt even tijd voor de party. Nee, niet voor de party update, maar voor de Nightwalk 10. Hier op CFM Zandvoort. Zo, so, we hebben er nu een paar biertjes erin. En met het warme weer slaat het er best hard in, hè? Deze week op team. Eats everything. Een showman met. Uh... Tell you what it is. Op 9, Mala, het How It Is. Op 8, DJ Waddy, Sean fan met Jean-Fin, uh, moet ik zeggen. Niet Sean fan maar Jean-Fin. Met Pasilda, de Kasim Remix. Op 7 deze week, Jamie Jones met My Paradise. Op 6, Michael Bibi met Le de Michael's Midnight Mix. Op 5, uh, Martin Hurger en Xiaomi met The Calling. Op 4 deze week, Airwolf Paradise met Don't Hurt Me Baby. Op 3, Bibi. Ex-nummer 1 plaatje in de remix van Nick uh, Fatsouli met For the Sea Man. Deze week op 2 Bob Sinclair in de Mark Broom remix van de I Feel For You. Samen met Star B. En deze week een nieuwe nummer 1 op de na in de Nightwalk. En hier op CFM's Antwoord. Zo krijg je een beetje splaakgebleek, jongens. Deze week op 1 een nieuwe nummer 1. 11 System met Afraid to Feel. En die hoor je nu op CFM's Antwoord in de Nightwalk. 11 System. FM, FM, FM, FM. Keren in de Sammy D en Freddie Jones remix in de big room item en daarvoor worden we guys. en uh, Noto doctor met Sunday morning ja een van de mooiste tijden denk ik altijd zondag is eigenlijk een beetje een rustdag hè nou ja vroeger werd dat heel serieus genomen. op sommige plekken zoals Katwijk is dat nog steeds heel serieus en volgens mij in Urk ook zondag is een rustdag en dan hang je ook geen was op Buiten aan de lijn, want dan wordt het niet gewerkt. Hè. Steve M. Zalt wordt het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd, zometeen Het nieuws en weer vanuit de Ufersummen. En dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen DJ Mauser met zijn Global House Vibes. Straks in de derde uurtje vliegen wij helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Voor u nog even muziek. Misschien nog Martina Bouda. En de klapmaster met Gas Press. Maar eerst die Stacy Fields met Lisa Sax En Lisa, dat is het uh, jonge meisje uit The Simpsons. En daar hebben ze dan een, een houseplaatje van gemaakt. Een remixje. Je hoort het zo meteen. Ook op, op CFM's antwoord. Stacy Fields met Lisa's Sax, Terwijl een saxofoon, hè. Voordat we elkaar verkeerd begrijpen.